Donderdag maakte het CPB bekend dat het begrotingstekort in 2013 oploopt tot 4,5 procent. Volgens de Europese regels zou het tekort maximaal 3 procent mogen zijn. Het weer vannacht een graad of 5. Morgen is het overwegend bewolkt en s'avonds gaat het regenen. Het wordt ongeveer 13 graden. Tot zover het NOS Journaal. Dan is er nog verkeersinformatie. De A28 Zwolle richting Hogeveen is tussen afrit Ommen en afrit Nieuwleuzen... aan beide kanten dicht door een ongeluk met een vrachtwagen. Er is een omleiding ingesteld. Tot zover. Dit is Radio 1. Max. Nachtvluchten. Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom terug bij onze uitzending van 3 maart 2012. We zijn er nog tot 7 uur in de ochtend. En met we bedoel ik technicus Anne Bakema en ik, uw gastvrouw Nora. Ik ga over een uurtje co-pilot Barbara Wakker bellen. En ik vermoed dat om half vijf ze ongeveer onze gast... Hester Wandel de wekker hoort gaan. Zij bijt het spits af in onze themamaand. Radioreis streeks gewijs. Ze is conservator van het Zaans Museum en Verkade-paviljoen. Daarvoor van vijf tot zes verrast Theodor Holman u weer... met een persoonlijk verhaal. Dit keer over de gebroeders van het reven. Tussen vier en vijf, Toby Riks, die vierde eind vorige maand zijn 92e verjaardag... En in dit uur een bijdrage van de NPS. Het is op een dag na, 73 jaar geleden, dat Rob Oud werd geboren. Hij zag het levenslicht op 4 maart 1939. De radio Veronica Disjockey en latere directeur begon als verkoper in een platenzaak. Was hoofdredacteur van het blad Muziekparade en debuteerde met het NCRV-programma Op tienertoeren. In een aflevering van Uit het Nieuws was Frank van der Linde in gesprek met hem. Over onder meer zijn katholieke opvoeding. Zijn militaire diensttijd. De invloed van de CPN. Het begin van zijn carrière. Radio Veronica en het einde daarvan. Rob Oud overleed in 2003 op 64-jarige leeftijd. We gaan nu terug naar 1997. Frank van der Linde en Rob Oud. NPS Radio 1. Uit het nieuws. Hij zei... Ik dacht Veronica. Ik voelde me Veronica. Ik was Veronica. Mr. Veronica. En dat moesten we horen ook. Bijvoorbeeld in 1974... toen zijn zendschip uit de lucht moest. Veronica! Dit is het laatste uur...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 Goedenavond, erop Oud. Goedenavond. Bij het afscheid nemen van Veronica sterft ook een beetje de democratie in Nederland, zei u in de tijd. Uh -huh. Klinkt achteraf zo dramatisch dat je er een beetje giegelig van wordt, of niet? Nou, nu achteraf wel. <laughs> Omdat het denk ik het uh, meest gebruikte citaat is wat ik. Uh, nou in alle jaren gehoord heb op de radio en zelfs op de tv hebben ze dat nog wel gebracht. Uh, maar wij voelden dat zo, omdat uh, ja, we hadden toch, ik weet niet of we hadden, iets van anderhalf miljoen kaart, adhesiebetuigingen. betuigingen uh, allerlei telefoontjes, politici die achter ons stonden, maar niet voldoende uiteraard, want anders waren die wetten niet aangenomen, 113 hmm. 373 en 113 dus hmm. die, uh, dat verbieden van die uh, uitzendingen buiten het territorium aan de wateren. Uh, ja, wij hadden het gevoel van, zoals D66 het ondergaat van er mag geen referendum komen, hè, waar we nu langzamerhand naartoe groeien, hadden wij het gevoel van, ja, maar het Nederlands volk wil het toch, en waarom uh, mag het dan niet? Die snik in die stem, was die nou echt of was die geacteerd? Nee, die was wel echt, maar dat kwam ook omdat de technicus die op dat moment uh, achter de knoppen zat, uh, volledig in elkaar stortte. In elkaar storten. Ja, die zat echt huilend uh, ja, achter de knoppen en zo. Het was eigenlijk nog knap dat u droge ogen hield. Ja, <kijkt> ik had het een paar keer gerepeteerd. <laughs> ja, ja, dus het ik wil dat scheelt een stuk natuurlijk. Ja. Dat Veronica, dat zendschip, dat, uh, dat werd geïnitieerd hè, door radiohandelaren. Ja. Die hadden gezien hoe verwante Zweden met een goedkoop zendschip... De radio ja, ...bakken geld hadden verdiend hè, door popmuziek de eter in te slingeren... Mm. en veel adverteerders aan te trekken. In Nederland waren de gebroeders geldschieters. Hoe kwam u erbij terecht? Oh, dat toen bestond Veronica al jaren, hoor. toen ik erbij terecht kwam... Uh... Ik werd, op een gegeven moment kwam ik Willem van Kooten, dus Joost de Daaier tegen. En die kende ik nog van, van uh, uh, ja, de tijd dat ik ook nog een keer bij een uitgeversmaatschappij heb gezeten. En die onderhanden dus de muziekuitgeverij. Mm. Uh, waar waar uh, Willem van Kooten dus ook bij betrokken was. Op de een of andere manier kende ik hem. En hij heeft mij gevraagd, ik kende ook de achtergrond, hè, want ik had uh, al iets voor de varen gedaan. Ik had bij Radio Noordzee gewerkt, gewerkt, maar het Radio Noordzee wat verbonden was aan het Remeiland. hè, dus mm. niet het huidige Radio nee, Noordzee. Nee. Nee. En Van Kooten, die zat natuurlijk bij Veronica als dit op dat moment toen u hem nou, tegenkwam. Nou, die was programma ja. Ja. ja. En uh, die zei tegen mij, wil jij niet een uurtje doen? Ik zei, ja, ik wil ik toch een uurtje doen. En dat uurtje groeide al vrij snel uit naar een aantal uren. En dat werd op een gegeven moment een fulltime job. Ja, ja. Hoe laat het succes van Veronica nou terugkijkend zich het best illustreren? Wat was toen maatgevend? Wat drukte goed uit dat Veronica op dat moment waanzinnig populair was? Nou, de affiniteit met de jeugd. Dat, uh, dat was vrij duidelijk. Ik bedoel, het waren de jongeren die uh, met hele kleine radiootjes... Uh, of, want uiteraard mocht het niet in de huiskamer gedraaid worden... dus een uh, kleine radiootjes, zak radiootje, zakradiootje... Uh, om te stellen en uh, waar dan ook... Uh, naar Veronica luisterden. Het was een soort muziek die ze over het algemeen bij Hilversum nooit te horen kregen. Ja. Het illegale aspect, denk ik, zal ook appeal hebben gegeven. Het nou, feit dat het eigenlijk dat, uh, niet mocht, dat vinden de jongeren toch heel leuk. Nou... Uh, ik denk niet dat dat uh, enige rol heeft gespeeld. Ik denk niet dat ze het ook echt beseft heeft, hebben. Dat, uh, dat er sprake was van illegaliteit. Hmm. Het was trouwens ook niet illegaal. Hè, want het lag buiten de territoriaal. Ja, ja, ja, dat de, is feitelijk de, waar. De, ja. de, bedoel, juridisch was het allemaal uh, heel juist. Hmm. Even dat illegale. We hebben een uh, fragment uh, klaarstaan. Uh, het is uh, 1974 als Veronica de Eter uitgaat. En ja. Een paar jaar eerder, 15 mei 1971... wordt er een aanslag geplaatst uh, op een, uh, een concurrent, Radio mm -hmm. Noordzee... het schip Mebo. Mm -hmm. We gaan even luisteren naar een stukje radio daarover. We luisteren naar een transmissie van het radioschip Mebo. Dit is Radio Noordzee International still broadcasting in the medium wave, short wave and in FM bands. Please stay tuned to these frequencies for further information. The fire, which we reported just now, had started in the engine room, has now reached the bridge. We will soon have to abandon ship. The last abandon ship call was a false one. The last abandon ship call was a false one. We may have to abandon ship soon. We need help. S.O.S. S.O.S. This is Radio Nautzy International boat 2, anchored four and a half miles from the coast of Skaveningen St in Holland. A like this, I can't even say Skaveningen. Skaveningen, Holland, four and a half miles from the coast by the radio ship Nordenay Veronica. We are on fire due to a bomb thrown on board from a motor launch. His identity we do not know, we didn't even see the launch. We need help immediately, we need help immediately. S.O.S., S.O.S., Mayday, Mayday, Mayday, Mayday, Mayday. We may have to abandon ship. Mayday, mayday, mayday. We may have to abandon ship. The fire has now reached the bridge. We not know... Ja, het is wel een heel curieus, mayday, mayday en SOS. Het, yeah. uh, het vuur heeft <coughs> de brug Heel bedrijf. dramatisch. En ondertussen uh, dan dendert uh, de tune vrolijk door. Yeah. Wat is er gebeurd? Drie Scheveningse duikers hebben in opdracht van Veronica... wordt later bepaald, een bomaanslag gepleegd op dat schip. Vanaf dat schip werd nogmaals Radio Noordzee uitgezonden. Wist u van die, uh, die aanslag? Uiteraard nou ja, niet. Niemand van het personeel. Hè? Uh, wat dat betreft was er een hele duidelijke scheiding tussen, laten we zeggen, de mensen op de vloer. Uh, dus, uh, ik was dan weliswaar programmeleider toen al. Maar uh, uiteraard wisten we daar helemaal niets van. We Waarom, werd Waarom? Oh. Waarom werd die aanslag gepleegd? Uh, wat, ik moet dat ook allemaal. Uh, of althans, ik heb dat geprobeerd uh, allemaal te achterhalen. wat er nou precies aan de hand was. Uh, daar ben ik ook wel achter gekomen. Uiteindelijk uh, was het schip dus de Meebo. Was in handen van de Verwijs. Het was het eigendom van de Verwijs. En er was ook ja. een gentleman Nogmaals, agreement. Nogmaals, de geldschieters geld dus ook van Veronica, dus ook. Ja, ook de geldschieters ja. van Veronica. Er was ja. een gentleman agreement tussen de, de ja, Meisler Boys, hè, zo zou ik ze maar noemen. Drie? De, uh, Meisler. Uh, en Bouliet, de, dat waren de twee uh, mensen die uh, uiteindelijk geld geleend hadden van Veronica. Mm -hmm. En daarvoor het schip als onderpand hadden gegeven. Aha, maar dat, dat schip, nogmaals, van waaruit Radio Noordzee werd uitgezonden. Maar ja. met de restrictie dat dat uitsluitend voor de Engelse kust zou gebeuren. Mm -hmm. En dus nooit voor de Nederlandse kust om uh, geen moeilijkheden te krijgen. En Veronica niet in verlegenheid te krijgen te uh, laten komen. Hm. Uh, dat had niets te maken met concurrentie... maar gewoon om de regering een klein beetje tegemoet te komen. Hè. Ik bedoel, we wilden geen moeilijkheden hebben. Of wij. De Eén Chronica, een, een een schip was al genoeg we uh, de verwijzing. Uh, ja. Uh, ja. Ja. Nou, dat vonden de verwijs niet, want ik heb begrepen... dat er ook wel regelmatig contact met Den Haag was. Dus ik bedoel, enkele politici waren wel degelijk op de hoogte van... wat er allemaal aan de hand was. Eh, toen dat contract verbroken werd... en ze wel degelijk voor de Nederlandse kust gingen liggen... Eh, toen, eh, en begonnen uit te zenden, en met een redelijk succes hoor... want Willem van Kooten ging daar werken en Jan van Veen ging daar werken. Je waren er namelijk allemaal uitgebonjoerd bij Veronica. Nou ja, ja, oké. Okay. Ja. Goed, dat laat ik maar in het ja. midden hoe dat ging. Ja. Uh, toen uh, kwamen er moeilijkheden en ja, uh, op de een of andere manier zijn die aandeelhouders bij elkaar gekomen. Want we praten steeds over de verwijs, maar je praat natuurlijk over een groep van aandeelhouders. Hè. En uh, die hebben besloten om mensen in te huren, uh, om de ankerketting op te blazen... Waardoor het schip zou afdrijven binnen de territoriale wateren. Op dat moment zouden we onmiddellijk beslag gelegd kunnen worden. Door de Nederlandse dus politie? Door de Nederlandse politie. De, de water, Rijkswaterpolitie, of hoe dat ook verder mag weten. Uh, ik, ik heb begrepen dat daar zelfs afspraken over waren. Tussen? Tussen de politie, eh, tussen de mensen die eh, dat schip onmiddellijk zouden oppakken... op het moment dat het eh, binnen de territoriale de water is. Dus tussen de plegers van de aanslag en de politie? Nee, nee natuurlijk niet. Niet de plegers oh. van de aanslag... maar de mensen die, die, laten we zeggen, dat plan bedacht hebben... Die op een gegeven moment hebben gezegd, wat gaat er gebeuren... als het schip binnen de territoriale wateren ah. ligt? Eh, nou, meneer, dan wordt hij in beslag genomen. Oh, nou, dan zullen wij zorgen op... dat hij in de territoriale wateren komt, dacht uh, men toen. Ja. Dat hebben ze toen gedacht. En de mogelijkheid was gewoon om de ankerketting op te blazen. Maar ging even mis. Nee, in zoverre mis dat uh, of de instructies waren niet voldoende... of de jongens zijn wat overmoedig geweest. Ik weet dat allemaal niet hoor. Mm, mm. Uh, maar ik, ik gis maar even, maar er schijnt iets met uh, de machinekamer gebeurd te zijn. Nee, ik bedoel, uh, er is brand ontstaan in de machinekamer. Ja. En het is nooit de bedoeling geweest... En dat, nou, ik, ik ken Bulverwij heel erg goed. Ja. Uh, het is nooit de bedoeling geweest van Bulverwij dat zij aan boord van het schip zouden komen... en daar uh, op welke wijze dan ook mm. uh, brand zouden stichten. Hij kreeg uh, een jaar gevangenisstraf, meen ik, hè? Net als zijn uh, reclameadviseur uh, Jurgens. Ja. ja. ja. ja. Goed, uh, het grote geld was daar. De uh, aanverwante dubieuze zaken waren ook daar. Um, even over dat geld. Hoe, hoe keek u in die tijd aan tegen, tegen moneymakers? U, u kwam uit een cpn-milieu, nota Nou, ik... Van met met, met ik kwam uit Amsterdam, CPN. Ik ben nooit overtuigd communist geweest. hoor. Uw ouders waren toch lid van de CPN? Uh, ja, nou. Sympathisant. Ik geloof niet dat ze echt hm. lid waren. Uh, uh, ja, hoe, hoe ik daar tegenaan kijk. Ik, uh, ik, ik vond dat een heel normale zaak. Ik bedoel, uh, we zijn. Kijk, een jaar of twintig, vijfentwintig uh, geleden was een ondernemer, was een uitbater. Uitbuiten, uit buiten die, hoor was het. Ja, naar uit buiten ja, nou, of ja. uit buiten net wat je wilde in ieder geval. Ja. Uh, maar in, in dit geval uh, had ik daar absoluut geen enkele moeite mee. Mm. Uh, trouwens, Dat vind ik nog. Uh, misschien maar zijn maar nog, dat even, mijn nog even liberale gedachten. Nog even, ja, nog even die, die, die jeugd. Met wat voor idealen werd u dan opgevoed door uw ouders? Toch neem ik aan dan enigszins, enigszins uh, communistisch getinte idealen. nou Om te beginnen waren we katholiek. Ah. Dus dat is wel uh, een ander verhaal. Ja. Maar de, dat dat was echt beleidend katholiek. Het was een, speelde echt een rol thuis. Ja, dat speelde een rol thuis. Ja. Hoe merk je In dat? dat? Nou, in de opvoeding uiteraard en er toch wel zeer regelmatig naar de kerk gegaan. Plus het feit dat ik een, een, een, een bepaalde periode in een, op een internaat gezet heb in, in Luxemburg. Uh, ja, Luxemburg heeft zo'n grote rol gespeeld bij Veronica, dat het af en toe nog eens een ja. keertje naar voren komt. Ik denk je dat alles daar heeft gestaan. Maar, <laughs> maar oké, okay, Limburg, uh, wat geleid werd door Jesuiten en zo. Dus ik bedoel, het stelde eigenlijk? ik zou toen een jaar of 17 geweest zijn. Eigen keuze? Uh, ja, ik had er geen moeite mee. Het was een priesteropleiding, begrijp ik. Wat? Een priesteropleiding. Nou, niet helemaal. Het was eigenlijk een vooropleiding daarvoor. Hoor. Ik bedoel, dat uh, zover ben ik nooit gekomen. Het heeft ook niet zo lang geduurd. Leg dus uit waarom je daar als adolescent, als puber, uh, besluit naartoe te gaan. Nou, oh, ik vond dat... Uh, in het kader van de opvoeding vond ik dat wel heel erg goed. In het kader van uw eigen opvoeding? Nou, van mijn gedachtes en zo. Ik, ik had daar veel bewondering voor oude ideeën van de Jezuïde. Ik bedoel, je bent katholiek en je zit bij de verkennerij. En je wilt wat? Je bent, ja, je wilt wat. Ja. Ik zit bij de verkennerij, want zo heet het bij de katholieken dan. Hij heet geen padvinderij, maar verkennerij. Ja. En uh, zo groeien je daar langzamerhand toe. Het is ook helemaal geen enkel probleem. Hm. En ik heb daar ook. Uh, nou, het is, ja, aspect, nooit... het is een aspect van nu wat je, wat je niet zo gauw verwacht. Uh, zou je zichzelf nog steeds katholiek noemen? Ja, ik denk het wel. Goed katholiek? Nou, ik weet niet wat een goed katholiek is op dit moment. Ik bedoel gewoon een katholiek. Ik, ik, ik geloof daar gewoon in. Hmm. Ik voel me de, uh, daartoe aangetrokken. Je, je hoeft niet te geloven in de paus. Ja. Je, je gelooft toch niet in de paus? Je kunt hoger uit in God geloven, maar niet in de paus. Nee, maar bedoel, de verboden de de normen van de kerk... zoals die op dit moment gesteld zijn door deze paus... Uh, daar ben ik het dus niet mee eens. Mm. Ik, ik bedoel, maar de meeste katholieken, zeker in Nederland... zijn veel vrijgezinder dan, uh, dan men in Rome mm. denkt. Mm. Ik heb of geen begrepen, Rome zou willen. Ik heb, ik heb begrepen, dat heeft iemand me verteld ooit... dat u een keer uh, in de buurt van de Sint-Pieter... op uw knieën voor één bepaald beeld huilend bent neergezegen. Nou nee hoor, dat is heel wat anders. Uh, ik kwam voor de eerste keer in Rome. Hmm. Uh, in uiteraard in Vaticaanstad. Uiteraard ga je dan naar de Sint-Pieter. En links van het altaar staat een enorm groot beeld. En dat heette Veronica. De Heilige Veronica. En dat vanaf dat moment was dat voor mij de Heilige Veronica. En ja, ik vond dat wel leuk. Ja, niet is... alleen leuk. Het was een, een, voor mij gevoel een beetje ontroerend uh, moment. Hmm. Wanneer was dat dan? Ja, wanneer was dat? Dat weet ik ook niet precies hoor. Dat. Uh... Hmm. Ja, wanneer zal het zijn? In de jaren zeventig of zo? Hmm. Nou, nee, ik ging al vrij snel kijken. Ja, zeventig. Je hebt altijd een beetje gemeden om over dit onderwerp te praten. Het past niet zo bij uw imago. Nou, ik weet niet wat mijn, mijn imago is in jouw gedachte. Dat, uh, nee, nou, ik, vrij onduidelijk natuurlijk. Nou, ik, uh, de wilde ik, jongen die, uh, ik weet niet wat, allemaal uithaalt en zo. Snelle auto's, vouwen en drank om de de middelen dan maar te vergeten, de drugs. Hmm. Uh, nou, ik hoef ja, het niet dat, eens meer te vertellen. Het, nee, het, <laughs> niet, nee ik, ik, ik kan dat makkelijk roepen, want ja. dat, dat schijnt het imago te zijn. Je, Oosteren, Kijk, ik de... heb zes dozen vol met krantenartikelen... in verband het allemaal, met het schrijven van, uh, van het tweede boek over Veronica... Wat ik, waarmee ik dan bezig ben. Dus ik bedoel, uh, alle verhalen, die ken ik al. Hmm. We gaan even terug naar, naar de jeugd. We hadden de katholieke internaatstijd we hadden het CPN-element nog niet uitgediept. Hoe zwaar woog dat nou uiteindelijk? Nou, ik bedoel, je moet dat zien, dat vlak na de oorlog was het CPN natuurlijk uitermate populair. Mm -hmm. Je bent van 39, hè? Ik ben van 39. Ja, ja. ja dus ik bedoel, niet toen ik zes was, dat ik besefte wat er aan de hand was, maar nee. het leefde in, in Amsterdam ja, oost ja. waar ik vandaan kom, het leefde dat natuurlijk enorm en uh, dat, dat ja, iedereen was, uh, ja, was semi-communist, laten we het zo maar zeggen. Je mm. had er liedjes van... van uh, rood is troef, voorink is een boef, voorink is een moordenaar... Wagenaar en dat soort... Kies Gerben dat ja, was natuurlijk dat, dat, de voorman van de communisten. Dat, dat, de de, de voorman ja. van de ja. Dus ja. Dat soort uh, toestanden, en je ging wel eens naar zo'n bijeenkomst. Maar als je nou zegt van, uh, de, hoe communistisch was je? Nee, ik bedoel, ik ben er nooit... Ja, ik ben wel in Moskou geweest, maar voor heel andere maar zaken. Wat, nou, wat maar wat voor, uh, naar wat voor bijeenkomst ging u dan? Ah, er waren wel eens van die bijeenkomsten. En zo, en trouwens, het was vlak bij ons in de buurt was er zo'n lokaal waar dan uh, af en toe door iemand een uh, toespraak gehouden werd. En uh, ja, die jeugd was daar natuurlijk wel. Die vond het wel spannend. En dan heb je het over de koude oorlogstijd natuurlijk? Ja, uiteraard. Begin jaren 50. Ja, dat, ja, naar nou, nog, denk ja. ik. Daarna is dus die internaatstijd gekomen. gekomen. Ik weet eigenlijk nog steeds niet waarom u bent gestopt op dat internaat. Dat vergat ik even. Oh, nee, ik had er geen zin meer in. Mee. De, de, nee. Opvoeding was afgerond. Nou, dat, dat absoluut dus niet. Maar ik. Eh, ik... Ik kom weer met bepaalde regels. die... Ik, ik heb een enorme vrijheidsdrang. Ik bedoel, dat ik, ik, ik ga onmiddellijk overeind staan als iemand autoritair tegen me doet. Mm. Of als ik aan te veel regels gebonden ben. Mm. Ik ben nou ook absoluut op tegen. Tegen regels. Tegen regels meer in het algemeen? In het algemeen. In wezen bent u anarchist? Nou, dat niet. Maar een van de redenen waarom ik het altijd oneens ben geweest met het omroepbestel. is omdat ik niet tegen de regels ken. Ja. Maar het is toch een redelijk lastig leven zonder, dacht ik. Ja, ik bedoel, normale regels, normale democratische regels... die, die moet je natuurlijk in acht nemen en zo. Hè. Ik bedoel, maar, het is niet zo dat ik tegen iedereen zeg van... jongens, neem maar een geweer en iedereen die je niet bevalt... die schiet je me dood of zo. Maar waar, dan waar ligt je, dan de grens tussen normale en abnormale regels ongeveer? Nou, je, je kunt natuurlijk uh, discipline krijgen... Die, uh, die je op een gegeven moment niet accepteert. En die accepteert, ik denk... Geeft u een voorbeeld? Nee, ik kan geen voorbeelden geven. Maar natuurlijk, uh, want dat is... Maar, een want dat is een totale ambiance. de moet toch regelmatig totale ambiance die er is en zo... Uh, waar je in dat kon ik niet lopen, ik kon ik niet meegaan. Maar het was ook niet... Ik bedoel... Uh, op dat klooster, hè, bedoel, toen kon u er niet meer tegen. Internaat. Ja, en, en wat betekende dat dan? Uh, dat je bijvoorbeeld maar uh, twee woorden per dag mocht zeggen tegen Nou, nee, nee, dat ja. is, nee, het is helemaal niet... O, o, o, o. Je maakt het dan maar veel te moeilijk, ja? veel te ingewikkeld. Zo moet je het helemaal niet zien. Was het, dan? Het, is, uh, het is zoiets als het leger... Uh, alleen, uh, ja, misschien uh, dat het leger mij op dat moment uh, wat meer aantrok. Later dan, uh, ja. uh, Dan het uh, leven op zo'n internaat. Ja. Dus ik ben daar gewoon, na uh, een uh, verloop van tijd ben ik daar weggegaan. Ja. En toen inderdaad op een gegeven moment het leger. Commando was het toch ja. met u geworden? Ja. Waar, waar gediend? Rosenaal. Ook echt commando gespeeld nog tijdens een actie, of...? Nee, is het gewoon een ja, beetje stoer doen uh, op de nou, Het is velden. geen stoer doen hoor, het is alleen maar afzien. Uh, kijk, het is een heel vreemd verhaal hoor. Ik, ik weet helemaal niet of je daar de tijd voor hebt. Je ja, we zijn nou, in je komt in, in Maastricht kom je op en daar staan, uh, je komt daar geloof ik iets met 1200 jongens tegelijkertijd op. En, uh, ik was, uh, ik had niet zo erg veel aan sport gedaan hoor. Ik, dus ik, ik was brood en broodmager en eigenlijk uh, conditie nog minder dan ik nu heb, geloof ik. Nog minder? Uh, nog minder, ja. En uh, ja, dan, dan sta je daar in je opleiding, hè. De opleiding is bijna voltooid na zes weken. Dan moet je ergens geplaatst worden. Dan uh, word je uh, nou praktisch ontkleed, uh, word je er allemaal neergezet. En dan komen er een aantal mensen met een groene beret langs. En die roepen, jij, jij, jij, jij. En zo verdwenen er steeds meer mensen. En ik bleef maar staan. ik denk, ja, dat klopt iets niet, hè? En weer, jij en jij en jij. Nou ja, uiteindelijk bleven er iets van twaalf man over. Het keurkorps. En daar zat ik nog steeds bij. Hm. Dus ik begreep er helemaal niets van. Want ik had euh, eerlijk gezegd zat ik elke avond mijn een ik heb nog hoge wreeven... Mm -hmm. zat ik op te poetsen om te zorgen dat ik uit het leger... dat ik op de een of andere manier ontslagen zou worden. Dat ze zo goed dus, zouden uh, zien hoe, hoe, hoe, dat, hoe die slecht, hoe slecht niet waren. Hoe ja. slecht hij ze, helemaal rauw en zo. Oh, dus ja. ik, uh, Toen ze mij meenamen, want je, krijgt dan, uh, je wordt nog even lichamelijk getest... en uh, daarna krijg je een psychologische test. Uh, maar ik zeg die dokter, sorry, u maakt een fout... want uh, mijn voeten, kijk u maar eens even, ik kan helemaal niet lopen en zo. Dus voor commando ben ik helemaal niet geschikt. Waarop de man zei van, uh, ik zal eens even kijken. En dan keek zo. Toen zei hij, mm, ik heb nog nooit in mijn leven zulke mooie voeten gezien. Dus u bent nu op dit moment uh, recruit. Uh, je gaat daar uh, naartoe. Dus het uh, vaderland had een commando gewonnen op dat moment. En heeft, nou. heeft, heeft, uh, heeft deze uh, commando auto ook, ook nog ergens werkelijk... Uh, Meegevochten of wat nou? Oh, nee, nee, nee, natuurlijk. nee. Dit was toch niet in deze tijd, in die nee. tijd absoluut niet. Ook niet aan een of andere kleine actie meegedaan. Dus. Nee, ja, allemaal uh, semi-acties. Ik ja. bedoel, uh, het opleiden van uh, bureau-officieren en zo deden wij in Limburg. Ja. Even. Hoe komt u dan op een gegeven moment tot de positie van... eigenaar van een winkelketen platen en kleding, heb ik begrepen? Ja, je moet toch wat doen? Ik kwam uh, uit dienst. Ik heb nog een poosje rondgezworven en een uh, beetje naar Frankrijk gehangen. Ja, nogal. <laughs> en, Gelegen. Uh, <laughs> ja. En, uh, ja, ik kwam iemand tegen en die had een stomerij. En die zei tegen mij van, want die man was miljonair. Die zei, uh, ja, dat, dat sprak, sprak wel aan. Ja, maar dat sprak mij wel aan. Hij zei, uh, laatst eens, als je zoiets begint, dat, uh, dat is uh, fantastisch. Dus ik denk, nou ja, zo'n winkeltje, ik zet daar een juffrouw neer. Het uh, ja. moet altijd goed gaan. Hmm. En, uh, maar dat ging dus niet goed, hè? Dat was dus, na, uh, ja, weet ik veel, na een, drie maanden was dat afgelopen. Dat heb ik razendsnel omgezet in een platenzaak. En uh, dat was wel een enorm groot succes. In Amsterdam, daarna in Zaandam en toen in Laren. Hmm, hmm. Het, het klinkt altijd een beetje als het verhaal van... Uh, wat oud aanraakt, wordt goud. Nou, dat lijkt me sterk. Want zo verschrikkelijk rijk ben ik niet. Dat was maar waar. Nou, ik heb het nog niet eens gelijk over Bleh. het cijfer op de Gierenrekening. Maar uh, uh, veel lukte. Ja, maar dat, dat heeft ook iets met je karakter te maken. Mm. Het niet willen opgeven, mm. niet, niet snel willen opgeven. Zo. Wat voor man bent u karakterologisch op dat moment? Je bent dan uh, met die kledingzaak, wat is het, ergens in de loop van de twintig? Ja. Tweede helft twintig. Wat voor karakter is op uit op dat moment? Ja, ik denk hetzelfde karakter als gemiddelde Nederlander... maar misschien wat vasthoudender en wat creatiever. Ik bedoel, ik, ik wist altijd al een of andere creatieve oplossing... als er problemen waren. Mm -hmm. En uh, op die manier is dat gegroeid. Maar het is ook net zo snel weer verdwenen... op het moment dat ik fulltime moest gaan werken voor mm -hmm. Veronica. Dus, uh, Komen we nog op. Maar waar komt dat vandaan, dat creatieve... dat wegen voor, voor van alles en nog wat weten te vinden, dat wendbare? Weet ik niet. Zo zal ik geboren zijn. Het zal in mijn karakter zitten. Mijn vader is exact hetzelfde. Mm -hmm. Die is uh, in zijn uh, periode dat hij moest vluchten... Uh, in de oorlog naar Frankrijk gegaan. Hij heeft daar relaties gelegd. En is, uh... Relaties gelegd voor? Het, het verzet? Of, uh... Ja, dat, ook dat. Nee. natuurlijk. Hij is gevlucht omdat hij in het verzet zat. Mm. En, uh, maar hij is er allerlei mensen tegengekomen. en uh, is na de oorlog naar Frankrijk gegaan en heeft er twee rederijen opgezet. Hmm. Nou ja, hij wist dus helemaal niets van rederijen, en van vissen... en uh, weet ik wat allemaal nog meer, van boten. Maar hij heeft er toch twee op kunnen zetten in La Rochelle en Rochefort... aan de Normandische kust. Hmm, hmm, hmm. Dus dat creatieve komt een beetje van hem en van de moeder? Ja, mijn moeder is gewoon, was een, een, gewoon een heel lieve moeder. Hmm. Hebt u dat ook een beetje meegekregen? Jazeker, ik ben heel lief. Ja? Ja hoor. Waar uitzicht dat nou bijvoorbeeld in de meneer Hout? Nou, vraag dat maar aan mevrouw. Dat kan ik moeilijk zelf vertellen, ja. natuurlijk. Ja. Nou, ja, uh, nou, ik nou, ik ben lief voor U hoeft kinderen, zich nergens op voor... te laten voorstaan. Ik bedoel, zo kennen we u ook helemaal niet. Dus geef, geef rustig een voorbeeld. Ik denk, daar kun je geen voorbeeld van nee. geven, van lief zijn. En Je bent, uh, laten we zeggen dat... Ik weet het misschien wel ik... ik weet het misschien wel, oh, ja, wel u, u hebt een keer gezegd, volgens mij... dat u uw vrouw een videozaak hebt gegeven... Uh, niet omdat het nou wat videotheek en niet omdat het nou uh, zoveel opleverde of zo. Maar dan kwam ze tenminste ook gezellig nog eens in aanraking met gewone mensen. Dat was leuk voor haar. Nou, zo heb ik het niet gezegd hoor. Oh, nou, daar kwam nou er... ja, maar ik bedoel, ik, ik vond het uh, voor, laten we zeggen. dat, dat sprak haar wel aan. Hè? Ik bedoel, de muziek sprak haar aan. Uh, film sprak haar er aan. Uh, en uh, ja, ze had samen met mij die platenzaken gerund en de kledingboutiques gerund. En ja, toen wij in Laren gingen wonen... en ik uh, zag ik wel mogelijkheden om daar een videotheek te beginnen. Mm -hmm. ik, ik vond dat wel leuk. Ik bedoel, ik, ik deed de filminkoop van Veronica. Dus ik uh, wist er wel iets van natuurlijk, uiteraard. En ik, uh, ik heb dat toen gevraagd aan de, of ze mm -hmm. dat wilde doen. En dan zei ze dolgraag. want ik vind het leuk om met mensen om te gaan. Ja, dat, dat toch, is ook... toch best een ja, beetje dat lief. Ja, Wel. Ja. ja. Maar ik bedoel, ik weet niet of dat lief is, maar... Uh, Laten we zeggen dat, uh, dat ik opensta voor, uh, voor de mensen in het, over het ja. algemeen. Ja. Uh, hoe, in hoe lief was u verder nou? Want uh, u gaat uh, dan bij dat Veronica aan de gang. Uh, dat sleurt u helemaal op. U wordt Mr. Veronica. Nou, ja. Ja, uh, ja. Uh, okay. Zit daar dan toch niet op een gegeven moment het cliché aan vast... van de carrière-makende man die uh, weinig aandacht heeft voor vrouwen en kinderen... die dan twintig jaar na dato uh, vaststelt van... Goh, dat had ik anders moeten doen. Hoe lief? Kon u... Ja, absoluut. Dat, uh, absoluut. Ik heb de geboorte. Of tenminste, de, de opvoeding. De geboorte, natuurlijk wel. Maar de opvoeding van mijn eerste kind, mijn eerste dochter, heb ik niet meegemaakt. Uh, Na nou, verluid kon uw vrouw op een gegeven moment het woord Veronica niet meer horen? Nee. Dat wordt het zelfs nu nog niet. Zelfs nu thuis wordt het Ze Dus u zegt Veronica... toch gewoon de hele tijd piep. Uh, nou, Veronica komt uh, nauwelijks te sprake bij ons thuis. Dus uh, dat is ook uh, niet belangrijk. Mm. Nou, dat lijkt me toch gek. Ik bedoel, het, het is een heel groot deel van uw leven geweest, moet ik misschien zeggen... Uh, en dat is dan tegelijkertijd iets wat uh, thuis zo beladen is geraakt. Wat eigenlijk niet meer aangeraakt kan worden. Is bizar. Nou ja, nee, maar je overtrekt het telkmalen. Hmm. Uh, ik bedoel, het is niet zo dat er een verbod lag op de woord Veronica. Alleen, uh, we spraken daar gewoon niet zo, zo veel over. Nee, bedoel, maar om, mijn vrouw had geen enkele behoefte om te horen van uh, of ik het dan nou moeilijk had gehad of uh, weet ik wat allemaal nog meer voor toestanden. Want het waren toch altijd praktisch dezelfde toestanden van deze die niet kwamen opdagen hmm, uh, uh, omdat ze de de avond ervoor uh, leuk feest uh, gehad hadden, uh, waardoor er allerlei noodgrepen gebeuren moesten. Ja, ja. Uh, en ik bedoel, uh, dat, dat zijn van die zaken die. Uh, dat wist die, wel op die, op kun je niet dagelijks, uh, nee. kun je wat dagelijks over gaan zitten nee. praten, maar dat heeft nauwelijks enige zin nee. natuurlijk. Nou, in ieder geval komt op die grafsteen uh, vast wel te staan iets in de trant van hier rust Mr. Veronica. Nou, dat denk ik niet. Uh, nee? Niet meer. <laughs> nee. Nee, nee, nee. Laten we even terugkijken. Om te beginnen, uh, in welke hoedanigheid zit u nu? Hè? Wat, wat doet u op dit moment? Nou, een, een scala van werkzaamheden. Uh, ik sta nog steeds onder contract van Veronica Blad BV. Hè? Ik was dus algemeen directeur van het blad, van de vereniging en van het RTV-bedrijf. Ja. En ik ben nu adviseur van Veronica Blad BV. En dan sta ik onder contract tot 2000, geloof ik. Ja. ja. Uh, en u geeft ook communicatieadviezen aan diverse bedrijven over? Uh, over het algemeen hoe ze een bepaalde strategie moeten ontwikkelen. Uh, Wat voor bedrijven? Ja, alle soorten bedrijven. Die... Maar namen kan ik niet noemen. Ja. Dat, uh, dat is een klein beetje. Maar die te maken krijgen met media of zo? Ja. Die in ieder geval uh, nauw vaak ook uh, in de promotie. Uh, in, in, ja, promotioneel eigenlijk. van hoe pakken we dat aan? Ja. Hoe kunnen we onze naam een klein beetje verbeteren? Verkopen, ja. En uh, hoe kunnen we het verkopen? En wat, wat zijn de beste wegen? Op die manier. Uh. Ja. Maar ja, dat, dat varieert van een heel groot bedrijf tot bijvoorbeeld de Gooise Bibliotheek. En officieel geeft u dus ook adviezen aan het Programmablad van Veronica. Ja. Klopt het dat dat eigenlijk de afgelopen jaren uh, helemaal niet is gebeurd... dat men nu überhaupt nou, niet heeft gevraagd om adviezen? Nee, dat klopt. Maar dat is ook niet nodig. Ik heb dan nog wel contact met de directeur, Maarten, natuurlijk. En wat moet ik verder aan adviezen geven? Dus je kunt het achteroverleunen en het adviesloon incasseren. Nee, dat is een onderdeel van, uh, laten we zeggen, een, een, een afvloeingsregening. Afvloeingsregening die. Uit e eigenlijk in één keer betaald had moeten worden. En dat was uh, vele miljoenen. Maar Veronica uh, prefereerde. En we zeggen, een geleidelijke afvloeiing. Was dat om in het contract te kunnen opnemen. dat u dus bijvoorbeeld ook tot het jaar 2000 u snater moest houden. in negatieve zin over Veronica? Anders zou je dat geld niet krijgen. Meer dan meer, min denk dan meer. ik. Meer meer dan min, begrijp ik? Nou, het had. Uh, het mes aan twee kanten. Of aan alle kanten. Want het, het ging eigenlijk, denk ik, om... dat ik uh, niet onmiddellijk een Tweede Veronica zou gaan opzetten. Ah. En uh, dat, uh, dat werd keihard vastgelegd natuurlijk... dat ik uh, dat soort activiteiten niet onmiddellijk zou ontplooien. Maar toen hebt u natuurlijk gezegd... maar wil ik wel een stuiver meer? Ja. Hoeveel maar stuivers? Dat had ik, nee, dat was al geregeld jaren voor die tijd. Hoe, hoeveel stuivers waren het? Nou, dat vind ik best interessant nee, om te ja, nemen ja, van je weten. Nee, natuurlijk. dat... Ja. Nee, maar ik denk dat de luisteraars dat niet interessant zijn. Nee, dat, nee. zou nee. het echt. <laughs> God, wat, wat jammer nou. Had u, had u voor één keer uw, uw imago als geldwolf kunnen tegenspreken, toch? Nee hoor. Ja, ik had natuurlijk kunnen zeggen... ja, ik krijg vijf gulden per maand, maar dat geloof je toch niet. Nee, nou, de feiten. De feiten natuurlijk. Anyway. Um, klopt het ook... Dat u tegenwoordig, als u een keer naar Veronica belt... tegen sommige telefonisten twee keer of drie keer uw naam moet zeggen... voordat ze begrijpen wie, wie, wie dat eigenlijk is, Rob Hout? Nou, dat is twee keer gebeurd, ja. Ja, inderdaad. Lijkt me dat een bizarre gewaarwording. E, ja, ik kan me dat best voorstellen. Zo'n zo, zo meisje wat eh, daar zit, wat zegt de naam Rob Hout? Haar nu? Dat, eh, nauwelijks Weet ook dat niet meer wie Michiel de Ruiter was? Nee, en, waarschijnlijk van niet, nee. Nee. Nou ja, dat, die vergelijking vind ik nee. wel erg zeggen, maar... What? Waarom ben je nu eigenlijk weggegaan? Ja, dat is ook zo'n moeilijk verhaal. Dat is in, eigenlijk... in. Nou, U moet het in één minuut vertellen. We dat nee, dat weet ik niet. Nee? Nee, nee, nee. nee. Nou, maar okay. dat ik moet het toch proberen. Nou, oké. Okay. Uh, 1990. Ja. Uh, we hadden net de problemen met uh, CLT achter de rug. het uh, commerciële advert. Commercieel, advert... dus avontuur. RTL 4, laten we dat zo zeggen. Ja. Opgezet als Veronique. He, dus in feite uh, proberen om dat samen te voegen. Veronica wilde altijd commercieel. Uit het publieke bestel? Uit het publieke bestel. Ik heb toen gezegd. Uh, ik begreep dat uit een aantal gesprekken. begreep ik dat het uitsluitend om geld ging. En dat het helemaal niet ging om datgene wat wij dan. Uh, voor zover dat laten we zeggen goed omschrijven is... toch programma's maakten voor jongeren. Een bepaalde affiniteit hadden met jongeren. Het ging uitsluitend om geld. Mm. Ik, ik had het gevoel dat dit niet voor Veronica de goede, uh, goede kant uit ging. Dus, ging. dus met de kont tegen de krip? Uh, ja, ik ging dwars liggen en ik had uh, Bordewijk mee. Bordewijk was voorzitter. Tijdens een verenigingszaadvergadering werd Bordewijk verweten... dat hij in zee was gegaan, terwijl iedereen dat wist. In zee was gegaan met CLT en Veronique had help opzetten... En eh, toen werd Boerderwijk eruit gestuurd. En daar was ik verschrikkelijk verdrietig. Het was ook een, was ook een hele interessante timing, hè? Dat Boerderwijk eruit werd gestuurd. Toch? De man was, dacht ik, op weg naar Amerika of daaromtrend? Zat in Amerika. Oké, okay, maar hij was weg en, en, en is op dat moment gewipt. Ja. En, eh, Het is heel stijlvol, moet ik zeggen. Nou ja, dat, vandaar dat, dat ik eh, ja, overwoog om mee te gaan. Uh, er werd een heel dringend beroep gedaan door een aantal mensen... maar ook uh, met name personeelsleden... die vroegen of ik aan wilde blijven. En dat heb ik gedaan. Hmm. Maar de, laten we zeggen, het, het, het, het grote enthousiasme was hmm. al een stukje minder. En Op dat moment komt Van de Rijden binnen als vervanger van Borden. die heb ik gewoon binnengehaald. Nou, het gekke is dat... Uh... Wat eigenlijk helemaal niet mocht, hè. Want een voorzitter nee. wordt gekozen. Ja. Maar ik heb hem gewoon aangenomen. Ja, nee, maar jij je je bent het Mr. Veronica... Je ja, bent ja, bedoel, nou, nou, ja, bedoel, ja, dat bedoel. is wat overdreven natuurlijk. Ja. Maar, ja. Ja. Nee, maar alles is overdreven. Begrijp ik wat ik uit de knips haal of citeer. Anyway, ja. nogmaals, anyway. Um, diezelfde van de rijden... die u binnenhaalde, die door u werd binnengehaald... was degene die eigenlijk... Ja, de zaak in handen om u overbodig leek te maken. Dat is althans de indruk die als buitenstaander kreeg. Vanaf het moment dat Van der Heijden Heijde er kwam, ging mm. u er zo'n beetje uit. Klopt dat nou? Nee, dit is een... Uh... Totaal, Het is een hele complexe affaire. Uh, wat er gebeurde is... Uh, in, de, in de periode dat Veronica uh, ja, moest vechten om de grootste te worden... en dat werden we uiteindelijk. Hè, ja. en toen, toen we de A-status hadden, dacht ik, ik moet nu weg. En toen dacht ik, nee, misschien is het toch nog leuker... als we de aller, allergrootste worden. Dus meer dan een miljoen leden en zo. Dat soort mm -hmm. dingen. Ik bedoel, dat prikkelde me wel. Uh, maar naarmate het bedrijf groter werd werd ook de macht van de Verenigingsraad. Niet alleen het bestuur, maar ook de Verenigingsraad werd groter. Uh, ik was gewend, Veronica was voor mij uh, het programma uitdenken op de trap. Van de ja. eerste naar de tweede ja, verdieping. Okay, okay. En, en naarmate wij groter werden en er meer personeel... wat niet in de, in de sfeer van Veronica was opgegroeid, mm -hmm. uh, dus van buiten afkwam... Uh, kreeg je ook allerlei zaken die voorheen helemaal nooit mm. een rol speelden. of elk programma moest vergaderd worden. En dus die hele cultuur die ontstond, die begon me steeds meer mm. uh, tegen te mm. staan. Maar ik, en... heb, ik heb u in die periode één keer mee mogen maken. Toen als, als, als tijdverslaggever. Ja. Uh, u zat als een tycoon achter uw bureau. Hè. Veel goud om nek en pols. Veel goud te om nek en pols? Ja, van die, van die armbanden waren dat toen. Sigaret, goud heb ik nog nooit gedaan. Nou, wat was het? Zilvergoud? goud of uh, in ieder geval mm. uh, sigaret in de mondhoek. Uh, u, u deelde nonchalante orders uit. Uh, u deed sweeping statements uh, voor de pers. Uh, dat, dat had natuurlijk een enorme charme. Mm. Uh, maar tegelijkertijd kan ik me heel goed voorstellen dat dat bij een kleine club past, maar niet bij een grote professionele organisatie. Nee, ja, dat kan. Dat klopt. De grote organisatie, maar luister eens, el, bijna elke grote organisatie gaat ook kapot aan het feit dat er te veel vergaderd wordt. Dat is even een van de reden waarom telkens, nou, zolang als ik de, het publieke bestel ken, dus in de omroep zit, eh, wordt er alleen maar gesproken over zaken waarvan ik denk, ja... Ja, oké, okay, maar aan het nou andere model, laten we zeggen... het vrijgevochten model van u, daar kleedt het toch ook weer bezwaren? Nee, maar er is de, ook een tussen. Dus maar de, de VOO, de Veronica Omroeporganisatie... werd in die tijd ook wel in de wandelgangen aangeduid... als de Veronica Ontslagorganisatie. Nee, dat... Mensen kwamen en gingen maar. Nee, in het begin. Dat is alleen in het begin. natuurlijk. uiteraard. Wat wil je? Het is een radiojongen die niet anders gewend was... dan inderdaad continu te zorgen dat er radio geproduceerd werd. En wat was dat voor radio? Dat laten we eerlijk zijn. Het waren platen draaien en een gezellig praatje er tussendoor. Maar dan hield het ook op. Hmm. Uh, die werd geconfronteerd uh, ja, met allerlei zaken... die ik uiteraard helemaal niet kende. Uh, om te beginnen, de omroep Die had ik ondertussen wel uit mijn hoofd geleerd. Maar als je in Hilversum als nieuwkomer. Uh, wordt losgelaten, dan word je ook echt losgelaten. Er is niemand die je bij de hand houdt en zegt van... die regels bestaande, die regels bestaande... Uh. daar moet je voor zorgen, uh. daar moet je voor zorgen. Dat potje is er, dat potje is er. Want er zijn ongelooflijk veel potjes. Uh, je, je moet overal aan denken. Uh, dat waren zaken die ik niet kende. Uh. Uh, gelukkig kreeg ik hulp van iemand die al twintig jaar in de omroep zat. Een administrateur. Uh, en die, die mij in elk geval... op in die richting kon helpen. Maar ik heb in die tijd uiteraard mensen aangenomen... Uh, en vaak waren dat niet de allerbeste. Omdat oh, iedereen. Ik bedoel, wat wil je? Er was een omroeporganisatie waarvan iedereen dacht: ah, die, die maakte het een paar maanden. Een soort sportseven of zo. Hmm. Uh, ja, om maar een voorbeeld te noemen. Uh, niemand geloofde. Dat is wel echt niet. Dus ik kreeg ook weer niet het allerbeste, natuurlijk. Hmm. En maar dat ga je merken. Dat, dat, vrij snel merkte ik dat. En ja, dan moest ik af en toe. Eh, wel eens iemand de deur uitsturen, maar dat, dat is een periode geweest. Alleen een beginperiode. Daarna is dat okay, allemaal niet meer gebeurd. Over die, over die eindperiode hebben we het uh, zo even gehad. Op een gegeven moment bent u vertrokken. Op dit moment werkt u aan een boek, een tweede boek over die jaren. Hè? Mm -hmm. Dat was bij mijn weten al aangekondigd voor september. Ja, maar de grote ellende is dat je nergens een punt achter kunt zetten... Hoezo dat? Nou, Het is ongetooid verleden tijd. Er gebeurt elk moment wat. Op het moment dat ik denk, het is klaar... dan komt er een sportscheven. Eh, of laten we zeggen, het was, ne, ne, de, Veronica was... Ik, ik was min of meer laten we zeggen, weg. Ik zat bij Veronica Blad. Eh, was aan het schrijven. Uh, Veronica gaat opeens uh, binnen de HMG-groep... Uh, wordt commercieerd. Uh, er zitten allerlei ontwikkelingen aan. Uh, contracten die niet getekend waren. Uh, die wilt u allemaal meenemen in het boek, die dingen? Ik wilde dat soort zaken. Plus alle ontwikkelingen in de omroep. Je kunt dat niet meer losmaken van dat Veronica avontuur Dat is het punt namelijk. En er gebeurt elke dag wat. Maar, uh, ik, bedoel, ik weet dat helemaal dat... niet wat, wat, wat er gebeurt met alle plannen van Nuis. Uh, ik bedoel, uh, dat zijn toch dingen die, als je ergens een punt achter wil zetten... Dan, dan moet dat ook een punt zijn. Ik, anders blijf ik midden in een verhaal hangen. Ja, ja. Uh, u wilt natuurlijk toegang hebben tot het archief van de Veronica Omroep... Hè? om ja. dat boek goed te kunnen schrijven. Wil ja. dat een beetje lukken? Nou, moeilijk. Moeizaam. Wat is nou het probleem? Het, uh, dat mag ik daar niet. niet in, hè? Weet het niet. Ik weet niet wat het probleem is. Er wordt telkens gezegd van ja, natuurlijk mag je dat. Sleutel kwijt, zeggen ze. Maar. maar ja, dan, dan zijn de dossiers opgeborgen in de kelder of zo. Dan, Kopje koffie uh, overeengevallen, meneer kom de, kom de volgende keer even terug. Of, uh, dat, dat is een beetje, ik weet ook niet waarom. Wat zit erachter? Dat, dat, weet, dat weet ik niet. Ik heb geen idee. U hebt op een gegeven moment ook nog eens iets uh, suggestiefs hierover gezegd. Uh, namelijk, kennelijk zijn ze bang dat ik dingen zie... die mogelijk niet voor de volle 100% correct zijn. Waar duidt u op? Nou, ik weet niet hoe de contracten in elkaar zitten. Welke contracten? Contracten onderling, AMG, HMG, de contracten HMG en de Mol... de contracten Luxemburg... Uh, met, met de groep HMG, hoe groot is die macht? Uh, wat blijft er van Veronica over? Uh, wat blijft er van het blad over? Wie is de baas over het, bla het blad? Maar wat zou daar dan uh, wellicht niet 100% correct aan kunnen zijn? Dat weet ik niet. Als ik de papieren niet heb, kan ik ook niet weten wat er mis is. Maar nou, is een beetje een slag in weet de lucht. Ik weet ook niet probleem. wat er goed is. Dit is een slag in de lucht, uiteraard. Ja. Uh, hoe doet dat, en ik citeer opnieuw, stelletje sufkutten het nu? Is dat een letterlijk citaat? Ik ben bang van wel. Ja, nou, ik denk niet erg goed. Waarom zijn het een stelletje surfkutten? Nou ja, dat zal een uh, krijt geweest zijn die uh, mij enigszins ontglipt is. Ja, uh, maar toch? Maar uh, toch, oké. Okay. Ik vind dat er uh, erg grote fouten gemaakt zijn. Uh, d -d ik bedoel, in, in de programmering. Uh, Bijvoorbeeld, laten we daar eens kan, nou, Om te beginnen kan ik me helemaal... Er zit geen lijn in de programmering. Omdat de ene keer zie ik een, een programma... of een serie die uitgezonden is bij RTL 4... dan weer zie je die uitgezonden is bij RTL 5. Dan zie ik een herhaling van, van iets waarvan ik dacht... nou jongens, dat hebben jullie toch al lang weggegooid... Uh, of moeten weggooien. Of moeten weggooien. Zeer, zeer ja, gedateerd. Uh, en. Ja, voor mijn gevoel geen lijn. En als ik dan ook nog een keer met uh, Call TV word geconfronteerd... Dan, uh, ja, dan denk ik... Mijn god, ik durf de naam Veronica helemaal niet meer te zeggen. Hmm. Ik, uh, ik, uh, ik, ik, ik, ik, als iemand mij daarna vraagt... dan uh, roep ik ook maar dat ik er niets mee te maken heb. Maar dat klopt ook, want ik heb er niets mee te maken. Oké, okay, uh, dat is één. Er zit geen lijn in de programmering. Twee? Twee. Uh, ik... ik denk dat uh, wat er overgebleven is, want eigenlijk van, van de groep... de meest creatieve groep die er was, die Veronica naar de A-status gebracht heeft... is er niemand meer bij Veronica. Helemaal niemand meer. En wat er overgebleven is, ja, dat zijn dus de, de mensen die er later bijgekomen zijn... en die, voor mijn gevoel, niet uitblonken, toen al niet... En waarschijnlijk nu ook niet, maar daar zijn er ook alweer een heleboel van verdwenen... Uh, in creativiteit. En ik vind creativiteit eigenlijk de bron van alles, van, van het radio en televisie maken. Noemt u eens iets waarvan u zegt, kijk, er is veel kritiek geweest op Veronica... maar dat deden wij toch maar, en dat doen ze nu bijvoorbeeld niet meer. Ja, het, het, het avontuurlijke, het, het durven, het gewoon het experimenteren. Het, maar illustreer dat dus met een voorbeeld van een programma. Nou ja, het... het, het Doorboorduren. Kijk, wij deden. Ik bedoel, wij hadden caritatieve acties, Greenpeace bijvoorbeeld. Dan stort je je in zo'n avontuur, puur het idealisme, niet laten maken door een ander, waardoor er erg veel geld blijft hangen bij de organisatie die dat dan doet. Er werd veel geëxperimenteerd. Ja. Er werd uh, zelfs per, per avond nog... Ik kon de HCK bellen en zeggen van... Uh, de, HCK, die, de, de HCK, De HCK de hoofdcontrolekamer. Ja. Ik bedoel, de, dus, de, we praten over tv nu, hè? Ja, ja, ja. Uh, en zeggen van, uh, luister eens, uh, we hebben een pracht van een promo... en uh, zendt hij nog maar eens een keertje uit. Dus een clip, een videoclip. We kon even lekker inbreken en, uh, op te programmeren. Ja, gewoon, ja. kon zo inbreken. Dat haalde helemaal niet zo verschrikkelijk veel uit. Ja. Ik bedoel, gooi dit om. Doos worden nou, deze manier uit? Ja, inderdaad. Dat is uh, heel duidelijk. Voorbij, voorbij maar de Tijden? Het is, nou, dat is niet. Het is helemaal niet waar. Ik bedoel, uh, ik, ik heb een poosje meegelopen met, uh, met CNN. En eigenlijk, ja, toen ze nog. Eigenlijk uh, low key in een kelder zaten en zo. En dan zie je de nieuwslezer uh, in een hoekje staan. En even later de vuilnisbak naar buiten brengen. En uh, een juffrouw op een verhoging. Uh, uh, zo even links en rechts wat ja. aanwijzingen geven. Ja. En van alles door elkaar heen laten lopen. Uh, ja, dat avontuurlijke, dat kunnen, dat willen... Uh, Henny Buddy, uh, een van de beste regisseurs die Nederland ooit gekend heeft... Uh, wilde één shot hebben van een opgaande en uh, neergaande zon. Uh, Opkomende en neergaande zon. Ja. En heeft daar 24 uur lang met een cameraman... aan de Loosdegse plassen ja. gezeten. Voor, dat... voor nog geen halve minuut. Dat kon toen, ja. Dat kon. Nog één ja. vraag... Um... Hoe voorspelt u dat het omroepenstel er over tien jaar uitziet? En daar hebt u een minuut voor. Ik, oh ja, ook, dus, dus, <laughs> ik, ik heb daar lang over nagedacht. gedacht. Moet je luisteren. Om te beginnen, ik vind dat Nuis een beetje goed op weg is. Uh, ten tweede vind ik dat sanering noodzakelijk is. Uh, de televisie moet teruggebracht worden naar twee zenders. Nederland 1 moet gewoon een NOS-zender worden. Zeven dagen per week, 24 uur. Daar moet dus echt actualiteiten gebracht worden. Hè? Dus ook gewoon echt... Tussen informatie, actualiteiten. Eh, dan moeten ook de kleine cent gemachtigde, extra artikel 19, hè, je kent het wel zo, quartera, en die hele handel moet daar ondergebracht worden, maar ook weer gesaneerd worden. Er moet niet al te veel zijn, want er is, zijn er veel te veel, er zijn er ja. ook al 34. Ja. Dus dat weg: één en twee: Eén voor de NOS, twee voor de zeven grote omroepen. Elke dag één omroep. Dus hartstikke makkelijk. Ja. Houden ze toch heeft de identiteit, charme van de overzichtelijkheid. Houden ze hun identiteit en het is hartstikke overzichtelijk. Iedereen uh, weet waar hij aan toe is. Die kiest voor een avondje Avro, avondje Veronica. Alle volksdelen worden bediend. Nee. Noem maar op. Ja. Oké, okay, en dat geldt dan ook voor de radio. Ik vind dat één en vijf gewoon samen moeten. Maar één zou we ook weer 24 uur, want ik vind het belachelijk... als je een actualiteiten en informatiezender hebt... dat je om 12 uur stopt en muziek gaat draaien. Dat, dat vind ik idioot voor een uh, zender, dus Nederland 1, ook 24 uur... dan is 5 overbodig, die moet je integreren. Uh, Nederland 3 is overbodig, omdat uh, radio 3 dan, is overbodig... omdat dat, die taak is volledig overgenomen door de commerciële zenders. Dus je houdt over 1... Twee, de familiale zender. Vind ik prima. En vier, dus de culturele zender. Mm. Uitstekend. Dan heb je een sanering. Dan hoeft er ook niet uh, iedereen te klagen van... Uh, gooi, ik kom geldtekort. Etcetera, mm. etcetera. Ik denk dat dat een eerste stap is... naar een, uh, sanering, ja, misschien hooguit een, een, een, nog maar één publieke zender... Ja. en misschien nog twee radiozenders binnen het publieke bestel. Nou, laten we hopen dat de bewindsman luistert, Rob Oud. Bedankt. Tot ziens. De beste indeling van zenders, plekken van programma's, identiteiten van omroepverenigingen. Vijftien jaar later hier in Hilversum nog steeds het gesprek van de dag. Rob Oud had het erover in 1997 en Radio 1 gaat gelukkig al lang niet meer om 12 uur op de muziekcomputer. Dus Rob Oud zou tevreden mogen zijn. De Veronica Corifee werd geboren op 4 maart 1939. Hij overleed in 2003 op 64-jarige leeftijd. U hoorde hem in een bijdrage van de NPS getiteld Uit het Nieuws. Frank van der Linden was in gesprek met hem. Dit is Radio 1 Nachtvluchten. Vragen en opmerkingen over nachtvluchten van Omroep Max die kunt u kwijt via onze site. Dat adres is nachtvluchten.fm. Informatie over het programma en de programmering vindt u op teletextpagina 331 en ook op die site nachtvluchten.fm. Schrijven kan naar postbus 518 1200 Alpha Mike in Hilversum. Vorige week was de hekkensluiter van onze themamaand... onheil versus voorspoed, psycholoog, criminoloog... en Schiedammerparkmoord, klokkenluider, Harry Timmerman. Hij schreef het boek... Tegendraads en uitgeverij Rosenberg Publishers heeft drie exemplaren ter beschikking gesteld voor een prijsvraag. Wilt u kans maken op het boek Tegendraads? Ga dan naar diezelfde site nachtvluchten.fm en zoek de vraag op. Deze luidt: een kleine groep relatief bekende Nederlandse klokkenluiders, en daar is Timmerman er dus één van, heeft intensief gewerkt aan een initiatief om tot bundeling van kennis en ervaring te komen. Ten behoeve van de verbetering van de rechtsbescherming van klokkenluiders en de ondersteuning van meld van misstanden in de Nederlandse samenleving. Wat is de naam van deze groep? Zo luidt de vraag. Dus u kunt even kijken op nachtvluchten.fm en ook op teletextpagina 331. Het is tijd voor een kort journaal. In het volgende uur Toby Rix en zijn Toeterix. Ja, kan er niks anders van maken. Zo heet het nu eenmaal. Tot zo.